11 uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Greenpeace heeft in Moskou en Sint-Petersburg met Pooltenten actie gevoerd voor de 30 gevangen leden van de milieuorganisatie. De vijf tenten waren opgezet bij drukke metrostations om Russische burgers te informeren over de arrestanten en ook over het doel van hun actie in het Poolgebied. Vandaag is wereldwijd in 43 landen actie gevoerd voor de gevangen Greenpeace leden. Afgelopen vrijdag maakte de Russische justitie bekend dat hun voorarrest nog eens met drie maanden zal worden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 Participatiesamenleving dook dit jaar op in de troonreden. Koning Willem-Alexander zei toen dat de klassieke verzorgingsstaat plaats moet maken voor een participatiesamenleving. Het weer, mist in het hele land, in het zuidoosten dichte mist... en het is 5 tot 8 graden. Morgen bewolking, soms ook druiderig. Dit was het NOS Journaal. Miljoenen Filipijnen zijn slachtoffer geworden... van de verwoestende orkaan Haiyan.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 Binnen zit Max van Bezel. Vergis ik me nou, of zijn er echt veel meer Zwarte pieten dit jaar? Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. Met Italië heeft er sinds vandaag maar liefst twee nieuwe politieke partijen bij... Nieuw Centrum Rechts heet de ene en Forza Italië de andere. Waarin verschillen de beide delen van de partij van Berlusconi... die vandaag uiteenviel. De Joodse schouwburg, dat werd uiteindelijk de naam van de Hollandse schouwburg... aan de Amsterdamse plantage Middelaan. De stukken van Herman Heijermans werden opgevoerd... maar in de oorlog veranderde het theater in een verzamelplek voor Joden... die op het punt stonden naar de kampen te worden gedeporteerd. Volgende week verschijnt de geschiedenis van... De hel van de Middelaan. In India wordt hij als een wonderdoener gezien... RSI-arts Deepak Sharan. Morgen en maandag bezoekt hij Nederland. Wat is het geheim van de pijnbestrijder uit Bangalore? En Piet Beertema was de eerste Nederlander die een e-mail ontving... waarin werd uitgelegd hoe je kon aansluiten op het internet. 25 jaar geleden was dat precies. Hoe kijkt hij op dat historische moment terug? En de muziek staat in het teken van het naderende Sinterklaasfeest... Fameuze sintten uit het verleden praten over de cd die zij in hun schoen hopen te vinden. Maar eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 16 november. Er zijn problemen met het verdelen van Nederlandse hulpgoederen op de Filipijnen. Er staan zoveel mensen op hulp te wachten in de haven van Leijten... dat de vrachtwagenchauffeurs er niet heen durven. Er zijn ongelooflijk veel mensen in de haven zelf aan de, aan de kant van Leijten. En dat, dat baart hun zorgen. En die bezorgdheid is niet onterecht. Ook helikopters van het Filipijnse leger moeten goed oppassen bij het droppen van hulpgoederen. Ook deze verslaggever van de Britse zender Sky News denkt dat het nog een hele klus wordt om hulpgoederen op de plaats van bestemming te krijgen. Een week na de ramp zijn er nog steeds slachtoffers die geen hulp hebben gekregen. En de kritiek op de Filipijnse overheid neemt dan ook toe. Even leek het erop dat de aankomst van Sinterklaas in Groningen verkeerd zou aflopen. De pakjesboot ging gisteren de verkeerde kant op. En er was die discussie over Zwarte Piet. Maar drie uur voor de aankomst van de Sint stonden de kinderen al op hem te wachten. Ik heb het ook heel koud. Mijn tenen zijn ook bevroren. Yeah. Ook de Pieter-discussie leek in Groningen bevroren. Het feest werd namelijk niet verstoord tot vreugde van burgemeester Vreeman. Ik was er met mijn eigen kleinkinderen en je ziet hoe blij ze zijn van de verwachting en de boot komt. En ja, dat moet centraal staan en ik denk dat dat ons gelukt is. Sinterklaas komt morgen naar Amsterdam en... Honderden mensen demonstreerden daar vanmiddag al tegen de komst van Zwarte Piet. We hebben bewust onze demonstratie vandaag gepland. Er is natuurlijk groot kans dat als je morgen gaat demonstreren... dat het gaat escaleren en dat willen wij voorkomen. Grote vraag was natuurlijk wat Sinterklaas ervan vond... om na al die ophef weer in Nederland te zijn. We zijn zo blij om er weer te zijn met zalen. De FNV heeft de aanval geopend op het kabinetsplan... om mensen in de bijstand te laten werken voor hun uitkering. Die werkelijke onzintaal van staatssecretaris Kleinsma... die weer mensen in de bijstand... die moeten dan koffie schenken, eh, drollen rapen, eh, tuinen onderhouden. En dat was Kleinsma's partijgenoot Ton Heerts. De staatssecretaris hoopt de bijstandsgerechtigden weer te motiveren... en denkt dat ze door nieuwe contacten misschien sneller aan een baan komen... Maar FNV-voorzitter Heerts verwacht dat ze vooral een bedreiging gaan vormen voor andere werklozen. We hebben 700.000 werklozen. Stop daar nu eens even mee en laat de Nederlandse economie herstellen. In het programma Trostkamer Breed zei Heerts dat hij er alles aan wil doen om de in zijn ogen foute kabinetsplannen van tafel te krijgen. Waarbij stakingen niet moeten worden uitgesloten. De VV is ook boos over een ideetje van het kabinet. dat notabene is uitgeroepen tot het woord van het jaar. De participatiesamenleving. Participatiesamenleving. participatiesamenleving. Een moeilijk woord. De participatiesamenleving. Nou, het is een uh, aansprekend woord. participatiesamenleving. Participatiesamenleving is het woord van het jaar. Dat nieuwe modewoord, de, de, de, de, de, de, de participatiesamenleving? De participatiesamenleving. De participatiesamenleving, inderdaad. Een nagelnieuw woord en direct uitgeroepen tot woord van het jaar. Het is overigens niet voor iedereen makkelijk uit te spreken. Participatie par samenleving. Participatie samenleving. <lacht> Dank wel. Even kijken of Willem-Alexander er niet over struikelt. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Participatie samenleving. En over Willem-Alexander gesproken... die is samen met koningin Maxima aangekomen op het eiland Bonaire. Het is de vierde stop op hun kennismakingsreis met de West. Er wordt niet alleen gejuicht voor het koningspaar... er wordt ook gedemonstreerd. En de koning stapte uit de koninklijke bus... om te praten met de demonstranten. Menno Reemeyer is op Bonaire. Dag, Menno. Goedenavond, Max. Wat wilden de demonstranten... Nou, ze willen aandacht voor hun uh, problematiek hier. Uh, sinds de uh, 10-10-10, 10 oktober 2010... toen het een uh, bijzondere gemeente van uh, Nederland is geworden... zijn de prijzen vooral gestegen. Uh, dat komt vooral omdat ze nu dubbele import moeten betalen. De producten komen van Curaçao, wat een apart land is geworden. Vroeger hoefden ze daar geen uh, import over te betalen. En nu wel. Dus het levensonderhoud is hier duur, de armoede is groot. Uh, maar wat deze demonstranten vooral dwars had... is dat ze geregeerd worden door Nederlanders... En eh, wat ze eigenlijk het liefst willen is een vorm van zelfbestuur. Maar eh, dan niet een apart land worden. Eh, ook geen bijzondere gemeenten zoals het nu zijn. Maar een soort van zelfbestuur wel binnen het Koninkrijk. Ze willen een referendum. Dat was de eis, dat zag je ook op de spandoeken langs de kant van de weg... bij uh, het, uh, het landhuis, het monument waar uh, Willem-Alexander vanmiddag een, uh, een bezoek bracht. Uh, wij willen uh, een, uh, een, uh, een, een, uh, ja, een referendum en we willen vooral ook... het stond ook op een van de borden, uh, het, het vertrouwen krijgen van de koning. We willen moed ingesproken en we willen steun krijgen van hem. Dat is wat ze wilden. En is de koning daarop ingegaan? Want ja, eigenlijk gaat hij er helemaal niet over. Hè? Dat valt allemaal onder het kabinet uiteindelijk valt het natuurlijk onder het kabinet, zeker omdat het een, een bijzondere gemeente is. Maar eh, wat gebeurde was dat eh, eerst Ronald Plas de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties. Uh, Koningsrijks relaties uh, bijna zo moeilijk als de participatiesamenleving uh, uh, de ja, dankjewel. Dankjewel, uh, Even naar de demonstranten toe liepen, uh, het gesprek met ze aanging. Uh, toen ontstond er wat rumoer uh, en ik draaide me om en toen zag ik uh, de koning de bus uitkomen uh, en ik begreep van collega's aangemoedigd door koningin Maxima van ga maar even naar buiten, naar de mensen toe. Uh, en dat deed hij, hij stapte de bus uit liep naar de demonstranten uh, en zei vervolgens van um, ik wil u graag spreken straks later op de receptie. Nou dat heeft hij inmiddels gedaan, een receptie van uh, mensen die hier wonen uh, waar de koning ook zou komen. Heeft hij even met twee initiatiefnemers gesproken? Eén daarvan, Erik Soliana, Die was er twee jaar geleden en misschien herinner je dat nog ook met Beatrix. bij koningin. Ja, met koningin Beatrix die ja. toen was toen zijn petitie aanbod ja. en toen Willem Alexander zei van, nou de volgende keer dat ik kom, uh, wil ik horen hoe het, uh, hoe het gaat bij u. Nou, dat moment was nu daar, dus ze hebben even met hem uh, kunnen spreken. Uh, Willem Alexander heeft zijn begrip uitgesproken voor de situatie, gezegd dat hij de armoede ook gezien heeft, maar ook vooral gevraagd van, ja, wat willen jullie dan? Wat willen jullie? Nu zijn nu bijzondere gemeenten natuurlijk. Natuurlijk, willen jullie een antwoorden uh, Wat willen jullie? Nou, dat was de vraag. En het antwoord was, ja, wij willen toch een, een zekere mate van, uh, van zelfbestuur. Uh, de mensen die we gesproken hebben waren uiteindelijk heel erg blij... dat ze hem gesproken hadden, Willem-Alexander, dat hij een luisterend oor had. Uh, ja, en dan hopen ze natuurlijk toch, en ze weten natuurlijk ook hier op Bonaire... dat hij geen politieke macht heeft. Maar Max, je weet ook, er is een verschil tussen politieke macht en politieke invloed. En hij vertelt het vast door aan minister Plasterk. Dank, nou dank, ja, dat is, dan, dat, is dat is de bedoeling. Dank je wel voor dit verslag over het uh, bad in de menigte van binnen Alexander op Bonaire. Menno Remeyer was dat. En we gaan naar de muziek in Met het oog op morgen... gewijd aan de aankomst van Sinterklaas in Nederland. En naar aanleiding daarvan hebben we drie Sinterklaassen gevraagd... de muziek uit te kiezen vanavond. En onze vraag is, wat zou u zelf in uw schoentje willen vinden? Acteur Peter Faber, goedenavond. Hallo, Voordat we gaan praten, meneer Faber, gaan we even luisteren naar u als Sinterklaas. Namelijk uit de film Sint en Diego. Door dit boek kunnen de pieten zonder probleem op het dak springen. En nu weet ik niet in welke straat Elisabeth Fink woont. Wat Murat Janmis in zijn schoen wil hebben. Want oh, het boek is leeg. Wauw, daar zijn ze dan, elite pieten. Omdat ik niet weg kan, moeten jullie met het boek naar de magische bron... ...om het op te laden. Want het boek, het boek was leeg? <lacht> ja, alles. Ja, vraag maar. Ik vroeg me af wat, wat er opgeladen moest worden. Uh, ja, het boek is leeg en dat moet op een bepaalde manier, om de dus zoveel honderd jaar moet dat opgeladen worden. Nou ja, ik weet ook precies het dat is heel leuk. <laughs> Straks horen we Huub Stapel, die ooit een horror-sint speelde, en Michiel Romein, die als zwerver moest invallen voor Sinterklaas. Maar dit was een echt klassieke sint, hè, in uw film? Ja, ik denk uh, heel klassiek, uh, ja, echt Sinterklaas, ja. Maar als iemand op school speelt, dan heb ik al een Sinterklaas die je geheugenvlies heeft. En soms denkt dat hij heel jong is. En dan gaat hij op zijn stafpaardjes rijden. Of in talen gaat hij spreken. Dus ik ik dat je in Rusland is. Of in Swahili. En dan weer normaal praten. U, u bent een hele veelzijdige Sinterklaas, meneer Faber. Blij om te horen. Welke muziek wilt u in uw schoen vinden? Nou, ik heb uh, de tekst van een heel leuk liedje van onvoorwaardelijke liefde van Adele. En dan weet ik niet precies wat de titel van dat liedje was. Maar het was misschien onvoorwaardelijk uh, als je in de problemen zit. Ik ja, kom aan, uh, je ik weet, aan weet wat u mee. bedoelt. Het is een Bob Dylan compositie. Make you feel my love. Ja. No doubt in my mind where you belong I go hungry, I go black and blue I go cold Of the earth for you To make you feel my love To make you feel my love En dat een van de mooiste liefdesliedjes die ooit geschreven is. Adela's versie van To Make You Feel My Love. De ene grootste partij van Italië is uit één de partij van Hoek kan het ook anders, Silvio Berlusconi. De PDL, wat de Vallige Partij voor de Vrijheid betekent... maakt deel uit van de regering, dus dat kan nog spannend worden. En niet alleen voor Italië, maar ook voor heel Europa... want daar zit eigenlijk niemand te wachten op een kabinetcrisis in Rome. Marie Caviano is correspondent in Nederland... voor de Italiaanse kranten Corriere della Sera. Welkom. Ja, ik vind ook dat de muziek was toepasselijk. was. amor en dan, ja goed, de, de liefde tussen Alfano Berlusconi... die uit elkaar is gespat. Ik vind het echt uh, toepasselijk. Maar geen happy end hè, voor zijn partij. Dramatisch. Het is, de scheiding uh, is aangekomen. En nu zijn de advocaten al uh, bijgekomen. En ja, dus uh, ja, dat is voorbij. Hoe komt dat, deze breuk in die Partij voor de Vrijheid in Italië? Nou, in, in ieder geval, Berlusconi uh, wilde, uh, koste wat het kostte, ook uh, zijn eigen mm, ja, uh, positie maken. Wat betreft dus het feit dat hij dus de zetel in de, in de in Senaat de moet, opgeven. moet opgeven. Vanwege al die rechtszaken. Ja, en, en maar om dat uh, in, in de praktijk te brengen, uh, formeel moet nog het Senaat stemmen. En hij wilde niet dat het, uh, het Senaat hem uh, zou wegstemmen. En dat zal wel gebeuren natuurlijk uh, in, in dit geval. Dat zou uh, um, ja, de 27e van deze maand uh, zijn. En hij wilde dus, kosten van het kosten, dus ook zijn positie uh, verdedigen. En op die manier eh, heeft hij dus gezegd: Nou, dan gaan we terug naar 94. We gaan weer uh, Forza Italia uit de kast uh, halen. Hup, Italië. <laughs> Italië, Forza Italia. En uh, maar natuurlijk, en, en niet natuurlijk, maar een deel van zijn, uh, van zijn partij wilde niet mee. Nee, want dat is vervelend voor dat hem. Is pas alle raar, ministers, want... alle staatssecretarissen, de vicepremier... Ze blijven allemaal zitten, ze stappen uit zijn partij. ze ja, blijven precies. in de regering. Ze blijven in de regering. En dus vanavond heeft uh, dus de, de, de, de opvolger van hem, en dat is dus zuur voor hem, mijn mio figlio, een zoon voor mij, heeft gezegd: nee, ik volg je hem niet. Afano. Alfano, ja. En uh, hij is dus vicepremier. En uh, de vijf ministers dus, uh, stappen niet uit. Dus zeg maar, stappen, stappen niet in de Forza Italia van Berlusconi en dus op die manier niet uit de regering. Nee, vanavond, uh, toen ik hier naartoe uh, kwam, uh, hoorde ik op het journaal dat, dat, uh, dat Berlusconi dreigt om uh, Letta te laten vallen. Maar dat klopt niet, want het kan gewoon niet. Dat nou, was heeft de premier. De, uh, niet het premier. Berlusconi is geen premier. Hey. Uh, dat stond uh, het journaal vanavond: zei uh, Berlusconi dreigt met deze move yeah. om uh, de, de inderdaad de regering te laten vallen. Ja. Maar heeft zelf Berlusconi vanmiddag al gezegd... Want nee, we niet... hebben de nummers niet nee, om de regering dat nog? te laten nee, Zijn er niet zoveel ik. mensen uit de partij gestapt... dat die machteloos is, tandeloos is? Uh, hij is niet, is niet helemaal tandeloos, Maar het punt is dus... Er zijn niet, hij heeft niet genoeg mensen om, om te zeggen... ja, uh, uh, Letta kan doorregeren... Door ook met de, zeg maar de centrum links en de nieuwe centrum rechts. En wat wil dat nieuwe centrum rechts? Dat is dan de partij... die Alfano nu gaat oprichten. Ja. Waarin verschillen die van Forza Italië... en van die Partij voor de Vrijheid? Oké, okay, er zijn heel veel dingen die nog in de mist zijn. Maar natuurlijk, vanavond heeft uh, Alfano... dus in een heel bijzondere plek... dus bij de uh, buitenlandse pers... Uh, heeft uh, een persconferentie gegeven... en heeft voornamelijk gezegd... ik stap a, uh, op, uh, op... of ik ga niet mee, heeft hij gezegd... Uh, omdat uh, bepaalde gedeelten van uh, de nieuwe... Forza Italia, of the, the our forming fan Berlusconi, ze uh, hebben gezegd dat ze wilden, dus, kosten van het kosten, regering Letten laten vallen. Ja. En deze zijn, zeg maar, de extremisten in het rechts, en daar gaan we niet mee. We zijn voor een nieuwe, zeg maar, centrumrechts. Natuurlijk, het, de geur van de democratie christiana... van de oude Christen democraten ruikt natuurlijk ook een beetje. Uh -huh. Maar hij zegt, wij willen dus een moderne uh, centrumrechts uh, in leven. En, roepen. En niet extremistisch. Maar, ja. heeft hij nog gezegd. Dat hij Berlusconi zal steunen. In, uh, als er wordt gestemd om hem weg te stemmen. Dus okay. we zijn er tegen, maar we zijn voor hem. Dat dus, is Italiano. Ja, da da ja, daarom weet altijd. hij ja, altijd. Voor iemand die zo aangeslagen is. en uitgerangeerd lijkt te zijn. als Berlusconi op dit moment. hield hij uh, vandaag op zijn partijcongres. Een toch een Lang. indrukwekkende speech om te zien hoor. Echt show. Even, even luisteren: Per Forza Italia, una di un nome che abbiamo dentro il cuore. Finisco dominato dall'emozione incitandovi a stare insieme con passione, con entusiasmo per costruire un paese. Ik kan horen dat het heel emotioneel is, maar wat zegt u? Nou goed, ja, we gaan de, eh, resurrection, de reizenis van de naam, die ook iedereen in zijn hart heeft. Dat is dus van Forza Italië. En, en aan het einde, na anderhalf uur speech te hebben gegeven... Ja, is hij natuurlijk uh, niet zo jong meer. Uh, hij gaat richting de tachtig. Dus ja, het, het is natuurlijk te veel geworden voor hem. Dus er kwam meteen zijn, uh, zijn lijfarts, die altijd bij hem meegaat... met zijn piepjonge meid, uh, was hij ook bij. Maar um, onder de dertig... Maar die, die kwamen en zei: ja, uh, Silvio, je moet meteen een glas water drinken. Want hij was zo in zijn speech uh, gegaan dat, dat hij geen uh, kracht meer had. Hoe loopt het met hem af, met Berlusconi, tot slot? Uh, ja, uh, de, de sfeer was, uh, was natuurlijk overweldigend. Zoals we zeggen bij een Bulgaarse congres. Niemand stelde, uh, stemde tegen van de mensen die meegingen natuurlijk. Ja, de rest is weg. Uh, de rest is al weg. Maar uh, de, de vraag is uh, hoe hij uh, zich nog in standen kan houden. Wat, wat hem betreft, hij denkt dat hij ook uh, de nieuwe premier uh, zal worden. Maar ja, dat hoopt hij maar. Hè? Ik dank u wel voor uw komst. Markie Fiano van de Corriere della Sera. Michiel Romein, goedenavond. Hallo, dag. Je hebt uh, Sinterklaas gespeeld, althans een inval Sinterklaas gespeeld... in de film Alles is Liefde. We gaan... Ja. gaan even naar een fragment luisteren. Ja. Weet je dat het trouwens nooit bewezen is? Wat? Dat Sinterklaas een paard is. Nou ja, het staat gezellig, hè? daar gaat het om, toch? Oh, Ik kan wel weer een rukje hebben. Gio de Poeta. En waar sloeg dat Gio de Poeta op? Ik, ik, ken het, ik moet eerst zeggen, het fragment komt al niet bekend voor. Dat komt echt uit de film hoor. Ja, maar waar, welke scène? Oh, ja, ik moet er een beeldje bij zien, ik weet het niet. Wat was het voor rol, die inval Sinterklaas? Uh, ja, sommige Sinterklaas die, die omgekofferd Sinterklaas' spelen. Of uh, ja, dat weet ik veel. Uh, ja, een nep Sinterklaas zoals alle Sinterklaassen nep zijn. U werd aan uw baard getrokken? Werd ik aan mijn baard getrokken? Ja. Oh ja, het ja, ja, ja, ja, aardige, ik, ik, ik, ik, ik, moet, ik moet het beeld erbij zien, want die, die tekst weet ik niet meer. <lacht> ja. ja, ja dat... Echt, Sinterklaas is ook oud, snap je? Was het altijd een. Ja, dus zo lang geleden? Ja, ja jaren. Was, was ja, het altijd een jongensdroom, Sinterklaas nog een keer spelen in de film? Nee hoor, helemaal niet. Nee, ik was li uh, liever, ik heb, ben laatst geweest naar Nicky Louda en James Hunt, die film. Ik was liever autocoureur geweest in de film. Ja, dat een, ja, dan word je weer hier. Ik moet je zeggen, ik vond het wel leuk om te doen, maar de, de jongensdroom gaat te ver. Wordt je nog wel eens op straat herkend als vanwege die Sinterklaasrol of nooit meer? Zo af en toe maar meer de Sinterklaasrol van hans TWB B. Jiskeveld. Die uh, is uh, beroemder. En daarbij, ik had hier een paard op ook. En dat scheelt enorm. We, we hebben u gevraagd uh, wat voor muziek u zelf in uw schoenen zou willen zien op Sinterklaasavond. Ja. Waar is de keuze opgevallen en waarom? Ja. Ik uh, ga altijd naar mijn grote favoriete winkelconcerto. Utrechtse straat. In de Utrechtse straat. En die uh, kom ik al mijn hele leven. En die jongens, die uh, Dirk en Alex, die uh, zeggen dan: Volgens mij moet je hier eens naar luisteren. Dus ik laat me wel een beetje voorlichten. Of, luister maar even. En dat was een plaatje van de uh, gitarist van de Sonic Youth. Yeah. Uh, Lee Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Dat vond ik heel erg goed. Hoe heet het? Het heet, volgens mij, ik heb het al met de redactie al gehad, volgens mij ambu, Ambulance. Nummer acht, net zoals bij de Chinees. Want ik, ik kwam niet helemaal uit. Het, hele, het lelijkste hoesje wat ooit gemaakt is, was ik jammer. Heb je zo'n mooie plaat gemaakt, ze is zo'n lullig hoesje omheen. Geluid. Laat mij die hoesjes nou maar maken, en mogen de nu muziek maken. gaan hoe het klinkt. Be ja. Bedankt, Michiel ja, Romeinen. all right. Hi. En de Dustin Ambulancer. Het was de keuze van oud-inval Sinterklaas, Michiel Romein. De Hollandse Schouwburg, vlak tegenover Artis in de Amsterdamse plantagebuurt, is een van de meest historisch beladen plaatsen van Nederland. De nazi's gebruikten het theater als verzamelpunt en deportatieplaats voor Joden. En nu is de geschiedenis van dat gebouw voor, tijdens maar ook na de oorlog opgetekend in het boek de Hollandse Schouwburg, onder redactie van onder meer literatuurwetenschapper David Duindam. En die is hier. Goedenavond. Goedenavond. Uh, nou, de oorlogsgeschiedenis van de Hollandse Schouwburg is eigenlijk het meest bekend. Ook door films als uh, Suskind bijvoorbeeld. Waarom was het nodig om ook de tijd voor en ook de tijd na de oorlog te beschrijven? Um, nou ja, het was niet eerder gebeurd en het uh, is eigenlijk, eigenlijk he? vreemd. Ja, het ja. is het is een heel. Uh, het is al sinds 1993 een museum, sinds 1962 een uh, herdenkingsplaats. Maar er is nooit uh, aandacht besteed aan de volledige geschiedenis. En eigenlijk is dat heel uh, interessant. Omdat je ziet dat de geschiedenis eigenlijk helemaal niet uit radicale breuken bestaat. Maar eigenlijk ook uit, uit continuïteiten. Dus bijvoorbeeld in de eerste jaren van de bezetting was de Hollandschouwburg een gewoon theater. En, uh, en traden daar uh, gewoon nog mensen op. En pas uh, mid 1941 kreeg het een andere functie. Om even helemaal bij het begin te beginnen. Ja. Sinds wanneer bestond daar een schouwburg op de plantagemiddelaan? De plantagebuurt was uh, eind 19e eeuw kwam dat in opgang. En in, 19, uh, in 1892 werd de Hollandse schouwburg gebouwd. En dat was een van de vier schouwburgen in, de, in dat kleine buurtje. Dus dat was echt een theaterbuurt. Herman Heijermans heeft daar... Uh, ja, de grote premières van de grote stukken van Heijermans... zijn in die buurt geweest, ja. ook in de Hollandse Schouwburg? Ja, ja, Herman Heijermans heeft daar onder andere Ghetto... en uh, uh, Ophoop van Zegen zijn daar in première gegaan. Uh, en hij heeft, uh, heel erg lang heeft hij daar ook als uh, directeur... Uh, uh, de scepter ge gezwaaid. Dus, uh, en Heijermans wordt eigenlijk wel gezien... als de belangrijkste Nederlandse theaterschrijver uh, van de 20 e eeuw. Dus daar is eigenlijk heel veel theatergeschiedenis te vinden. En dat is in dit boek voor het eerst uh, opgetekend. Wie waren de andere grootheden die daar hebben gestaan, die daar hebben opgetreden? Uh, onder andere uh, Esther uh, de Boer van Rijk. Uh, Knieertje. Kniertje. Ja, zij was uh, de vis wordt duur Dat was in de hoofd van zeggen, de vis ja, wordt duur betaald. Ja, en dat is nog steeds een uh, gevleugelde ja. uitspraak. En, uh, en later vanaf uh, 1917 Louis uh, de Vries... En hij heeft het eigenlijk, uh, tot aan zijn dood is hij daarbij uh, betrokken gebleven. Hij is uh, een maand of twee voor de bezetting overleden in Nice... Uh, en daarvoor heeft hij uh, 30 jaar, denk ik, dat theater uh, uh, levend gehouden. En het was af en toe was het echt mond-op-mond -mond beademing in zijn geval. Want het, uh, het ging niet goed. Vooral in de jaren 20-30 is het theater een aantal keer bijna failliet gegaan. Ja, dan kreeg je de opkomst van de bioscoop. Hè? Ja, bioscoop, ja. De economische crisis. Ja. ja, klopt. Slecht voor de theaters ja. toen. Uh, het theater. Het was vlak bij de oude Amsterdamse jodenbuurt. Het oude Amsterdamse ghetto. Maar vlak daarbuiten. Vlak hoe, hoe, hoe joods was het, world, was, het was geen Joods theater, dat wordt weleens gedacht. Uh, het was echt een gemixt uh, theater van Joden en niet-Joden. Maar gek genoeg waren wel heel vaak de directeuren, de acteurs uh, en uh, soms ook uh, de theaterstukken uh, uh, Joods. En, uh, het was eigenlijk een, een, een theater van geassimileerde Joden geëmancipeerd, uh, ge geassimileerd. En die, die, die identificeerde zich zeker niet alleen maar met het jodendom. En daarom is het uh, zo pijnlijk dat dat de plek is... waar uh, een groot deel van de jodenvervolging uh, is uitgezien. herinnert zijn aan het feit dat die emancipatie weinig zin had uiteindelijk. Ja, dus zo zou je het kunnen zien, zeker. Ja. De jaren dertig worden in het boek beschreven... als uh, een heleboel Duitse emigranten naar Amsterdam komen... En de, dat heeft een enorme invloed op de programmering in de schouwburg. Ja, zeker. Nou, in het algemeen, uh, in de jaren dertig... kwamen eigenlijk de grootste theatersterren van, van Europa. Uh, de popsterren van toen die kwamen naar Nederland toe. Die mochten niet meer in Oostenrijk en in, in Duitsland optreden. Dus die kwamen hier. En uh, die vormden eigenlijk ook een, ja, een concurrentie... voor de Nederlandse toch minder, uh, minder goede uh, uh, theatermensen. Um, dus er was ook een zekere. Uh, ja, hoe zeg je dat? Er werd in ieder geval. concurrentie. Rivaliteit, jaloezie. Invaliteit, een, zeker jaloezie. Ze konden elkaar niet lucht of zien eigenlijk. Nee, zeker niet. En uh, ja, de Joodse migrant in de jaren 30. Ja, dat, uh, dat waren eigenlijk. De, de, door veel mensen werden die gezien als. Nou, ja, zoals nu uh, over Polen en Roemenen wordt gesproken. Maar wat waren was, de grote sterren uit Wenen en uit Berlijn die naar Amsterdam uh, kwamen? Ja, Nelson, uh, Willy Roos, uh, ja. Die, die traden erop. Max Erlich, dat zijn eigenlijk. Uh, de grote namen van, uh, van die tijd. En uh, ja, zowel in de jaren 30, maar vooral uh, tijdens uh, de bezetting natuurlijk, uh, hebben zij daar veel opgetreden. En uiteindelijk heeft Nelson, eind, uh, in augustus 1941, was hij de hoofdhuurder. en werd het eigenlijk een, een, een redelijk joods theater ook voor uitsluitend joods publiek. En een maand later besloot de bezetter dat het echt officieel de Joodse Schouwburg zou worden. En dat betekende dat die Joden uh, niet meer naar andere theaters mochten in Amsterdam? Ja, dat Joodse God. artiesten ook niet mochten optreden in andere? Ja. Dus dat Joden naar Joden mochten kijken in, ja. in de Hollandse Schouwburg? Ja, er waren nog drie of vier andere lokalen, Maar de, de Joodse Schouwburg, zoals het heette, was het hoofdgebouw. En daar was niet alleen theater, maar ook muziek. Zo'n dus groot symfonieorkest. En je kunt je voorstellen dat alle Joodse artiesten van het Concertgebouw Orkest, die zaten daar plotseling in een relatief kleine ruimte en uh, hadden prachtige programma's. Dus het was zo populair dat zelfs niet-Joden uh, uh, persoonsbewijzen leenden van Joodse kennissen... Uh, voordat de jodenster werd ingevoerd. Om naar de Joodse schouwburg te kunnen. Dus ja, het is natuurlijk idioot als je erover nadenkt. Maar ja, dat dat was he, eigenlijk... Het heeft iets heel raars van het leven gaat, gaat door. Ja, uh, zeker. Ja. Het stond toch amusement. Ja, ja en dat, uh, uh, het was voor hen ook een manier om niet gedeporteerd te worden. Als je werkeloos was als Jood, dan werd je gedeporteerd. Dus he, al die ontslagen kunstenaars, die, uh, die wilden daar graag aan de bak... Wanneer werd het de deportatieplaats die het uiteindelijk geworden is? 20 juli 1942. Van de een op de andere dag. Van de een op de andere dag. Tijdens een uh, oefening van, uh, van de nieuwe première, uh, van de nieuwe revue. En 16 maanden lang tot 19 november 1943, dus aanstaande dinsdag... precies 70 jaar geleden, uh, toen het laatste transport vertrok. Hoeveel Amsterdamse joden zijn door dat gebouw heen gegaan? Meer dan 46.000, ja. En niet alleen uit Amsterdam, maar uit heel Nederland. Wat is, er, wat is er nu op dit moment nog te zien? Het is tegenwoordig een klein museum en een herdenkingsplaats. En er wordt gewerkt aan renovatieplannen. Dus we hopen uh, over een aantal jaar een nieuwe tentoonstelling te openen. En daar zijn we nu hard mee aan, uh, aan de slag. Dank voor je komst, David Duindam. Het boek is samengeschreven, geredigeerd met Frank van Vree en... Het die bergens verschijnt. Dinsdag bij het Joodse Zoals Museum. Ja, heerlijk. dank je. dank. Nou, hoopt we acteur Huub Stapel aan de lijn te hebben... want die heeft een hele gemene Sinterklaas gespeeld... in de horrorfilm Sint uit 2010. Hij is nog niet aan de lijn. We weten wel welke plaat die zou hebben aangevraagd... als we hem nu aan de lijn hadden gehaald. Dus we draaien Blue van Joni Mitchell. here. Jody Mitchell. Ze vieren in Amerika, geloof ik... haar 70ste verjaardag, dit uh, najaar... met Blue, van het album Blue. Nou ja, het is de plaats die uh, acteur Huub Stapel... ooit horror synth, graag zou aantreffen in zijn schoen... morgenochtend. Morgen is ook de dag dat de Indiaanse arts... Deepak Sharan naar Nederland komt. De Wall Street Journal doopt hem een cultfiguur... in de wereld van de RSI. Want Sharan is een van de grootste experts ter wereld op het gebied van die ziekte. En Janneke Vassen is van de Nederlandse RSI-vereniging. Goedenavond, mevrouw Vassen. Hallo, zeg maar Janneke. Hoor. Ik zeg Janneke. Janneke, hoe bijzonder is ja. Deepak Charan? Laten we hem dan maar Deepak noemen. Ja, uh, prima. Um, ja, voor mij is het een van de uh, meest bijzondere uh, artsen ter wereld. Wat is er bijzonder en, aan uh, hem? Uh, um, het is bijzonder dat hij uh, de, de, de gebaande paden in de medische wetenschap uh, durft uh, te verlaten. En uh, met zijn eigen uh, ja, kennis en kunde uh, uh, verder onderzoek doet. In India en dan zijn eigen methodes verfijnt. Hoe bent u met hem in aanraking gekomen? Uh, ook via de RSI-vereniging. Ik ben vrijwilliger bij de energievereniging en uh, ja, we organiseerden een themadag, net zoals er vandaag is geweest. Uh, en uh, daarbij was Die uh, aanwezig en hij hield een praatje over uh, nou ja, wat hij zo al doet met, uh, met mensen die bij hem komen met rsi -klachten. En ik had eigenlijk voor het eerst het gevoel dat, uh, dat iemand over RSI kon praten, die wist waar hij die, waar die het over had. Want u bent, was zelfs waar rsi patiënten ja, ja, dat kan je rustig stellen. Ik denk dat ik in 1996, rond die tijd... voor het eerst ben gediagnosticeerd met, die, uh, met RSI. RSI. En uh, ja, het, het heeft tot uh, 2009, eind 2009... Uh, heb ik dokter Charan ontmoet. En uh, in 2010 heeft hij me van mijn pijnklachten afgeholpen. En dat was niemand anders nog gelukt? Dat was niemand anders nog gelukt. En ik had al ontzettend veel uh, fysiotherapeuten gezien en, en uh, ook andere uh, therapeuten. Uh, ik ben zelfs uh, uh, 2,5 jaar onder behandeling geweest bij een revalidatiecentrum. Maar uh, niets hielp. Dat is knap van hem en heel fijn voor u bovendien. Maar wat doet ja, hij precies? U heeft het over... Uh, hij heeft gebaande paden verlaten. Hij, hij heeft zijn eigen soort van kennis. Hij verfijnt zijn methode. Maar wat doet hij in de praktijk? Um, in de praktijk houdt hij uh, supervisie over uh, het, het hele genezingsproces. Dus uh, hij start met uh, het stellen van een duidelijke diagnose waar, uh, waar de pijn vandaan komt. Hij zegt RSI is eigenlijk geen diagnose. Dat is ja, meer een, een, een oorzaak waar je klachten vandaan zouden kunnen komen. Ja. Laatste... Ik valt weg. Maar... In, uh, Janneke? Ik... We, we proberen zo te, terug, terug te komen bij Janneke Vassen. Maar eerst even Marjon van Eijster, revalidatiearts in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. En een proefschrift geschreven over de behandeling van RSI. Goedenavond. Goedenavond. Uh, vindt u uh, Deepak Charan ook zo'n bijzondere arts? Uh, ja, ik denk dat hij zeker uh, bijzonder is. Uh, de aanpak ook, de multidisciplinaire aanpak waarbij ook uh, cognitieve gedragstherapie en meditatie, stressmanagement een rol spelen en mindfulness. Dat doen we echter in Maastricht ook. Dus zo ver weg hoef je nu niet meer te gaan. Maar waar komt het vandaan? Want als ik termen hoor als meditatie en mindfulness, denk ik: nou, dat zou wel eens eerder uit India dan uit Maastricht kunnen komen. <laughs> Ja, dat is ook zo. Aanvankelijk uh, zijn deze klachten behandeld met inderdaad therapie als fysiotherapie, mensen die ik zees En een heleboel mensen werden daar klachten vrij van. Het is niet zo dat dat niet hielp. Dat heb ik ook in mijn proefschrift aan kunnen tonen. Maar er waren ook nog zo'n 45 procent die dus niet genazen En waarvoor het maatpak niet strak genoeg was. Want wat is er met één Persoon aan de hand. Hoe ziet zijn persoonlijkheid eruit? Ervaart hij jobstress? Is hij te perfectionistisch? Heeft hij angst voor de pijn ontwikkeld? En er zijn mensen die zeggen, oh, ik hoef dat typebord nog niet te zien, of ik heb die pijn alweer en mensen gaan vermijden. Dus ja. die krijgen een hypergevoeligheid van het zenuwstelsel... Uh -huh. en uh, leren fout gedrag aan. Ja. Het is een ziekte waarvan al jaren... De, de, de, ja, de hele tijd wordt geaarzeld van... is het nou een fysieke kwaal? Is het geestelijk? Zit het tussen de oren? Wat, nee, nee, nee, nee. Het bestaat, die, nee. Die bestaat zeker wel als een overbelasting, absoluut. Uh -huh. Maar op een gegeven moment, als je daar verkeerd mee omgaat... dan krijg je een, kun je een hypergevoeligheid van het zenuwstelsel krijgen. En dan... ...dan ga je van de rails en dan moet als het ware dat zenuwstelsel gereset worden. En dan doen we het dus ook in Maastricht. En, en wat moet... is er verkeerd mee omgaan? Hoe kun je die kwaal erger maken in nou, plaats van minder erg? Doordat mensen op het verkeerde been worden gezet, angstig worden gemaakt... Ook door, door soms andere uh, therapeuten of collega's die zeggen van... oh ja, er is iets ergens met je aan de hand. Of uh, die zenuwen in de nek die hangen eruit. Of dat werkt niet goed. Of die mensen interpreteren dat zo. En die worden bang. Die worden steeds banger voor die pijn. En hoe kwam, en gaan... hoe kwam het, denkt u, dat uh, Janneke Vassen in, in Nederland eigenlijk niemand kon vinden... die die pijn effectief kon bestrijden? En, en dat dat in India bij Deepak Sharan opeens wel lukte? Uh, ik denk omdat hij ook die hele aanpak heeft met die cognitieve gedragstherapie. En wij zijn er eigenlijk iets later mee begonnen. Maar ook de afgelopen jaren zijn we daar heel druk mee doende En hebben dat ook wetenschappelijk aan kunnen tonen dat dat werkt. Hm. Mevrouw Vassen, u bent er weer. Janneke bedoel ik? Ja, ja. Ja, gelukkig. Ja. De lijn is weer goed. Uh, wat hebben ze al die tijd in Nederland tegen u gezegd? Van het is alleen maar psychisch, er is niks aan de hand. Nou, ik, ik heb psychiërs? dus in, inderdaad... En ze namen het niet echt serieus. En ik heb in Nederland ook behoorlijk wat cognitieve gedragstherapie gehad. Maar het is juist de fysieke aanpak die dokter Seran en zijn kliniek hanteren... die mij er weer bovenop heeft geholpen. Ze hebben nader het juist als een lichamelijke aandoening. Juist. En daar zit hun kracht. Ze hebben ontzettend goede fysiotherapeuten die uh, heel intensief, ja, mede vanwege de lage lonen in India... aan je kunnen werken. Want uh, als ik aan India denk, of Indiaanse geneeskunde... dan denk ik inderdaad meer aan de voorbeelden die Marion van IJssel noemt... van meditatie. Ja. En ik, zie, ik zie onmiddellijk goeroes voor me. Ja, nee, nou, in, in India heb ik... Uh, ja, nou ja, wat, wat niet uh, klopt met mijn ervaringen. Ik, ik denk dat je echt wel voor goeroes in, uh, in India terecht kunt. Maar ik was daar gewoon in een revalidatiekliniek. En uh, kreeg elke dag uh, iets van anderhalf uur fysiotherapeutische behandeling. van vier verschillende fysiotherapeuten. Mevrouw dus, van Eijsten? Het is gewoon mee... Ja, mevrouw van Eijsten, ja? dit lijkt toch de sleutel te zijn. van eerst duidelijk erkennen als een echte fysieke kwaal, het door fysiotherapeuten laten behandelen... Uh, juist niet die geestelijke kant. Nou, wat ik u nou net zei, is dat daar uh, blijkt dat de helft van uh, de personen... na een jaar klachtenvrij zijn, maar de helft ook niet. Juist omdat je die psychosociale factoren niet meeneemt... mensen angstig worden en dingen gaan vermijden... En dat is ook in wetenschappelijk onderzoek aangetoond. En die mensen moeten geleidelijk aan weer die activiteiten op gaan pakken. En daar is ook een fysiotherapeut bij betrokken, en een ergotherapeut, en een cognitief gedragstherapeut, en een psycholoog. Dus dat is ook een heel team. Je hoort trouwens weinig over RSI. Het was uh, jarenlang de talk of the town, nu minder. Hoe komt dat? Omdat het beter wordt aangepakt? Of omdat er minder ziektegevallen zijn in Nederland? Nee, het komt toch nog steeds voor bij zo'n 30% van de beroepsbevolking. En eh, er is meer aandacht voor. Ook voor eh, preventieprogramma's in grote instellingen. En ik denk dat dat werkt. En ook misschien toch wel doordat de sociale media er minder aandacht aan besteden. Waardoor mensen die angstig zijn aangelegd... ook niet op het verkeerde been worden gezet. Wat toch het gebeurd is in het... Eh, want als er dan zo'n artikel in de krant stond... nou, dan was het vol op onze kliniek met allemaal angstige mensen. We moeten er gewoon minder over praten. Nou, dat zou wel eens een van de aanpakken kunnen zijn. Janneke Vassen, mee eens? Gewoon Niet de hele dag praten over het is een enorm probleem, dat RSI. Het jaagt mensen angst aan, dan krijg je het juist. Nou, je houdt het. Nee, je houdt het daardoor. Ja. Je ik, ik denk dat, dat dat wel voor een gedeelte klopt hoor. Dat als je, als je, als je bang bent om te bewegen, de, dat je dan je eigen RSI of je klachten in stand houdt. Maar ik. Mijn ervaring met, met uh, nou ja, de, de, de Nederlandse medische wetenschap is dat je vaak niet serieus wordt genomen met pijnklachten. Dat er inderdaad vaak de conclusie wordt getrokken dat het tussen je oren zit. Mm. En als er een lichamelijke oorzaak blijkt te zijn, dat die uh, niet gevonden wordt mm. of over het hoofd gezien. En maar, in ieder geval niet behandeld. Maar niet in Maastricht, Janneke. In Maastricht nee, maar, Ik in ben zelf wel. nog nooit in Maastricht geweest in maar de wel kliniek. Maar wel in India. Niks over kunnen India. Maastricht, Maastricht is dichtbij. Ja, Janneke? Ja. Maar, ja. Ga je diepex sharan nog ontmoeten deze week? Uh, we halen hem morgen vroeg op op Schiphol. En, uh, en dan is hij een paar dagen uh, is die in Nederland. En uh, als mensen graag met hem willen praten over nou ja, zijn, zijn methodes... dan uh, kunnen ze via mij een afspraak maken. Ik dank... En hoe dat moet, dat staat op de website van de RSI-vereniging. Ik dank jullie wel. Janneke Vas en Marion van Besseling... over de komst van Deepak Charan, RSI-wonderarts, naar Nederland deze week. Goedenavond, Piet Beertema. Goedenavond. Wat gebeurde er op 17 november 1988? Toen kreeg ik een heel kort en heel interessant mailtje. En daar stond eh, voor ons in zoveel woorden in: dat onze eerste internetverbinding naar de VS tot stand was gekomen. Wie waren onze? Dat was het uh, Centrum voor Wist en Informatica. Uh, al mijn collega's die daaraan meegeholpen hadden... om dat tot stand te brengen in de voorafgaande zes, zeven jaar. Was dat de eerste keer dat Nederlanders aansluiting vonden bij het internet... of kon je dat toen nog niet eens zeggen? Dat kon je toen nog niet eens zeggen. Het, er, het internet had een voorloper. Wij hadden in Europa een voorlopernetwerk en in Amerika was een ander voorlopernetwerk. En eigenlijk kon je zeggen, op die dag kwam alles uh, samen. Van wie kwam dat mailtje uit Amerika? Dat kwam uh, van Rick Enhamstad, dat was mijn contactpersoon aan de andere kant van de lijn. En waar werkte die? Die werkte bij het Center for Seismic Studies en dat was een heel bijzondere organisatie die uh, um, monitoring deed van kernproeven, onder andere van de Russen en de Amerikanen. Wat stond er in het mailtje? Uh, er stond iets in van uh, Sue Thanks en Rick Go. Nou dat is voor uh, iedereen geheimtaal, alleen daar stond dus in, uh, ja uh, ga je gang. En dat heeft ze toen gedaan? En dat hebben wij gedaan. We gingen meteen testen of het werkte. Nou, het werkte dus. We gingen meteen aan de slag om alles op het werk voor te bereiden, om uh, ja, de overgang op het internet uh, klaar te krijgen. Hoe komt het dat Nederland... want dat is echt pionierswerk geweest. Nederland was dus het tweede land uh, op de wereld na Amerika... dat op internet kwam eigenlijk. Hoe, hoe kwam dat, die positie? Nou, dat is in de, die zes, zeven jaar die daar vooraf gaan, is dat uh, tot stand gekomen... Badde toen al een netwerk van enkele honderden computers in Europa uh, opgebouwd. En aan de VS aangesloten, daar waren duizenden computers. En Amsterdam, het CWI, dat was het centrale knooppunt in dat netwerk. En dat is eigenlijk nog steeds zo, hè, dat Amsterdam een belangrijk internetknooppunt uh, is. Ja, onze buren die gingen daarna ook meedoen eh, bij de Hoge Energiefysica. En SARA met het eh, Nationaal Onderzoeksnetwerk Surfnet. En langzamerhand is dat verschoven van de CWI naar de buren. En daar is de AMSX, de Amsterdam Internet Exchange, begonnen. Allemaal in de watergasmeer. Allemaal in het waard Het was toen eigenlijk iets voor wetenschappers onder elkaar. Had u ooit gedacht dat internet en Facebook en Twitter en noem maar op... Nou ja, dat het de wereld zo zou gaan veroveren? Nee, dat was ook uh, totaal niet te voorzien. Uh, voor ons was e-mail uh, ja, het belangrijkste wat we konden gebruiken. En wat we ook het hardst nodig hadden. En uh, als we even een jaar of uh, drie, vier... Uh, Vanaf dat moment naar de toekomst kijken, toen is er op zin iemand gekomen die hypertext en internet aan elkaar heeft geknopt, En dat is het World Wide Web geworden. En dat is een enorme klapper geworden. En vanaf dat moment is ook het internet heeft een enorme boost gekregen. Bent u eigenlijk blij mee als u nu anno 2013 om u heen kijkt en iedereen ziet, uh, ziet twitteren? Nou ja, ik, uh, ik heb daar zelf niet zoveel mee. Ik, uh, Hè? Dat gekakel, U bent de pionier ik... ervan. Jazeker, ja, maar het gaat mij om de techniek, het onderliggende netwerk. Dat vind ik belangrijk. En wat er bovenop gebeurt, ja, sommige dingen die zijn voor mij van, uh, nou ja, bij wijze van spreken van levensbelang. Maar ja, dit gekakeld, dat hoeft voor mij niet. U twittert het niet. Nee. U bent geen Facebook, vriend op Facebook. Helemaal nee, niks. Nee, nee, nee. Maar voor die vind ik dat regelrechte de schending van je privacy. En daar heb ik een, bloed, een bloedhekel aan. Het is ontspoord eigenlijk, het internet. Het is, het is uh, niet het is wat de pioniers bedoeld ja. hebben. Ja. U vindt het nee, ja, gekakel. Zeker. Ja, ja. En is daar nog wat tegen, uh, tegen te doen? Of moeten we daar de komende eeuwen mee leven? Uh, nou, als we kijken dat Hives nu al uh, bijna op sterven naar dood is... Maar dan gaat het de, de goede dan... kant op. Ja, dan gaat het de goede kant op, ja. <laughs> Hoe ziet het er over 25 jaar uit als we weer bellen, meneer Beertema? Ik denk dat er nog steeds het, uh, het web is en uh, e-mail is... en de rest, daar uh, zal wel weer iets nieuws voor gekomen zijn, nieuwe gadgets. Ik dank u voor dit gesprek. Graag gedaan. Internetpionier Piet Beertema uit Amsterdam. Dit was het oog op deze zaterdagavond... Morgen wordt het oog gepresenteerd door John Jans van Galen... en hij gaat onder meer praten met de minister van Infrastructuur en Milieu... Melanie Schultz van hagen En Volgens mij gaat het gesprek dan vooral over watermanagement. En straks op Radio 1... BNN, de overnachting vanuit het College Hotel in Amsterdam. En daar praat Patrick Lodiers dan met Joris Linsen, televisiemaker... maar. Ook muzikus. Het gesprek gaat onder meer over zijn band Caramba. Die spelen Mexicaanse muziek namelijk. Ik wens u een goed weekend. Gute nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette